Het is tien uur, Helene Ecker met het NOS-kanaal.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 soms om duizenden vrijwilligers en dus wordt de verklaring niet altijd aangevraagd. PvdA-leider Samson houdt vast aan de plannen om te nivelleren. In de Telegraaf zegt hij dat juist in crisistijd een eerlijke inkomensverdeling cruciaal is voor het draagvlak. Volgens Samson zijn de verschillen tussen arm en rijk de laatste jaren alleen maar groter geworden en dat vindt hij oneerlijk. Juist in crisistijd wil ik ervoor zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet te dupe worden, zegt hij. Het station van de Parijse voorstad Britigny is de komende drie dagen gesloten voor onderzoek. Dat heeft president Hollande gezegd toen hij de plek van het treinongeluk bezocht. In de avondspits ontspoorde een trein, waardoor zes mensen om het leven kwamen. Zeker 22 mensen raakten zwaar gewond. De Franse president zei mee te leven met de getroffen families. Dan nog het weer. Vanochtend vrij veel bewolking. Vanmiddag steeds meer zon. Het wordt daarbij 18 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.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 TROS Nieuwsshow. Presentatie Jan Mon en Nieke van der Wey. Welkom terug bij het laatste uur van de Nieuwsshow. Over een klein half uur is Arie Storm de boekenbever van dienst. Ja, staat er echt, Arie. Boekenbever. De boekenbever. Wat heb je meegenomen? Um... We gaan uh, op reis door Europa met verschillende boeken. En ook gaan we een beetje nostalgisch doen. Uh, ik zelf hou... Ja, het is een beetje een opspraak geraakt. Ik hou heel erg van de Tour de France. Al vanaf kleins af aan. Ik weet niet hoe jullie daar... Uh... Een beetje in opspraak. Nou ja, het heeft een dipje gekregen. Daar is zal ik een maar dingetje. Zeggen, die, uh, nou. Maar voor mij is de Tour de France echt zo, zoals toen ik kind was... in de jaren 70 en de jaren 80. En een van de grote duels uit de jaren 80... Uh, dat was tussen Bernard Hinault en Craig Le Bon. Terwijl dat was eigenlijk niet bedoeld als, model, als uh, duel... Want het waren ploeggenoten. En daar is een schitterend boek van een Schotse journalist over verschenen. De spectaculairste tour aller tijden. Dat is de tour dus van Nog meer 86. boeken over de Tour de France. Ja, ja is nou, dit, lopen is, dit is zoals dat dan heet. He, ook literatuur meteen. Oh. Ja. Maar uh, dus daarover straks meer. Dan heb ik bijna. En uh, dat kun je ook over elk boek zeggen, maar het ideale strandboek. Maar goed, dat, dat zal nog wel eens nog wat zijn. Een Engelse auteur, Michael Frame. Hij woont in Londen. Een wat oudere man al, geboren in 1933. Die schrijft kluchten en comedies. Hij schrijft ook uh, dikke filosofische werken, maar daar heb ik het nu even niet over. En zijn nieuwste comedy is uit, Skios. Dus daar ga ik straks iets over zeggen. Ja. En voor wie toch het iets, iets zwaardere werk zoekt... heb ik de Oostenrijkse auteur Peter Handke bij me. Uh, Nacht op de rivier. Die ga ik bespreken. Oké. Okay. Goed, dat zometeen dus. We sluiten af met de enige transi van Nederland in Vianen. Weet je wat dat is, een transi? Een soort praalgraf nou een praalgraf praal het is iets om te herdenken. Nee, nee. Oh. Nou, je ziet <laughs> ik dacht, ik praat het gewoon vol. Nee, Laat het volpraten, maar dan ons over. Uh, nee, dat, Transie, dat is een graf waarbij ook een, een lijk in ontbinding wordt, is afgebeeld. Het toont, ja. het toont onze ijdelheid. Ja, precies. Nou goed, daar gaan we het allemaal zo meteen over hebben. We hebben ook nog over iets luchtigs, hoor de populariteit van de teenslipper bijvoorbeeld. Maar nu eerst de eerste vrouwelijke kunstverzamelaar van Europa. Helene Kruller-Muller. Vandaag viert eh, het museum, dat naar haar genoemd is, namelijk een verjaardag. Het museum opende 75 jaar geleden haar deuren in een van de mooiste natuurgebieden. Van Nederland natuurlijk, de Veluwe. Het museum werd gebouwd om de imposante collectie van Helene Krullermuller te huisvesten, die ze vanaf 1888 verzamelde. En over de drijfveren van Helene Krullermuller en wat er van haar collectie na drie kwart eeuw nog te zien is, in het museum praat ik met Eva Rovers, schrijfster van de veel geprezen en ook veel bekroonde biografie van Helene Krullermuller. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. In 1938, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, werden de deuren uh, geopend van het museum. Op de Veluwe? Ja. Waarom daar? Waarom daar? Ja, omdat Helene een heel groot geloof had... in uh, de combinatie van cultuur en natuur. Dus dat je cultuur of kunst, vooral de moeilijke abstracte kunst... eigenlijk alleen maar goed kan tot je door kan laten dringen... als je dat te midden van de natuur doet... En ook uh, vond ze, als je naar dit museum komt... als je naar deze bijzondere kunst komt kijken... dan moet je dat niet even snel uh, midden in een drukke stad... een museum inrennen en weer naar buiten en doorgaan met je boodschappen. Nee, dan moet je gewoon echt daar de tijd voor nemen... Daar een dag voor uittrekken. Wat nog steeds ook het geval is als je naar het Krullenmurenmuseum gaat. En dat kon ook, hè? want gaan. ze hadden veel geld. En, het, en ja. het was ook van hun, dat gebied. Ja. Van haar ja. en haar ja. man. De de Veluwe, dat, dat, dat was ja, duizenden hectare. En dat hebben zij in de loop der tijd samengebracht. En midden in dat hele mooie natuurgebied wilden zij een museum bouwen. Dus bomen. zij wist precies wat er goed voor ons was. Nou, dat was haar idee. Dat ja. was haar idee dat ze dachten: er zijn al heel veel musea in de stad. En ergens was het ook heel modern. En dat ze zei: nou, in Amsterdam en in Rotterdam, daar zijn allemaal al musea. Maar hier in het oosten ja. van. Van een land niet. Dus het was ook een hele vroege vorm van cultuurspreiding, dus dat is eigenlijk heel, heel visionair. Hoe zag die collectie eruit in het begin? Uh, nou, heel erg modern voor die tijd. Het werd ook al een ultramoderne collectie genoemd met werk van, uh, nou, Vincent van Gogh is natuurlijk heel uh, goed vertegenwoordigd. Maar zo begon uh, ze niet, hè? Ze is langzaam heeft zich ook ontwikkeld. Nou, ze heeft zich wel vrij snel ontwikkeld, hoor. Het is wel iets wat uh, ze begon al vrij vroeg met werk van van Gogh te verzamelen, eigenlijk in een tijd dat niemand of vrij weinig mensen dat nog aandurfden. Uh, maar ook bijvoorbeeld heel vroeg werk van, van Picasso, van Piet Mondriaan dus het, en Sura Signac. Het, is wat, het was eigenlijk vanaf het begin af aan een hele moderne verzameling. En wa waarom wilde zij dat graag in een museum uh, huisvesten? Nou, zij wilde heel graag zij, uh, een, een monument van cultuur nalaten, zoals ze dat uh, zelf formuleerde. En um, ja, ze wilde wat zij uh, aan, aan plezier en aan troost ontleende aan haar verzameling... dat wilde zij met het grote publiek delen. Dus dat was iets wat voor haar heel belangrijk was. Hoe kwam ze aan elkaar het geld? Uh, haar, uh, nou, kijk, dan moet ik het even goed zeggen. Haar vader had uh, een, uh, in Duitsland een, uh, een, een steenkolen firma opgericht. Dat ging nogal goed. En haar man, Anton Kruller, een Nederlander, die heeft dat tot, uh, nou, echt tot een, een multinational op vijf continenten uitgebreid. Oh, ja. En met name ook in de Eerste Wereldoorlog daar uh, goed geld aan. Bedoet. Hoe zag het er afhankelijk uit? Was het meteen het gebouw wat haar voor ogen stond? Nee, absoluut niet. Ze heeft helemaal in het begin, in 1913, maakte ze haar verzameling al openbaar. Dat deed ze in Den Haag. Dat was gewoon in het hoofdkantoor van dat bedrijf van haar man. Uh, daarna begon ze met het idee, dat daar ook echt een museum bij, wat past bij de allure van deze verzameling. En daarvoor heeft ze in eerste instantie HP Berlage gevraagd om een majestueus museum op de Veluwe te bouwen, wat echt een soort Louvre moest worden, gigantisch. Maar toen in de jaren twintig de crisis toesloeg... en ook het bedrijf van haar echtgenoot op de rand van faillissement balanceerde... toen moest van de ene op de andere dag die bouw worden stilgelegd... aankopen stilgelegd. Dat was een, echt een hele ingrijpende. En toen, nou, toen heeft het eigenlijk nog jaren geduurd... voordat zij het museum kon bouwen wat er nu staat... en wat zij ook stevast het overgangsmuseum beschrijft. Echt, eigen, geven. Het overgangsmuseum. Hè? Overgangsmuseum met het idee dat ooit dat hele grote... Louvre oh. op de velen we toch nog gebouwd staan. Ah, ja, dus dit is eigenlijk ja. een tijdelijke huisvesting. Voor haar, ja ja ja ja wat uiteindelijk, nou ja, dat, dat klopt natuurlijk helemaal niet, want Henry van der Velde die het ont ontworpen heeft, is een heel modern museum ervan gemaakt. Het is uitgebreid in de loop der jaren, dus het is een, een zeer, zeer meer dan volwaardig museum geworden. Nou, maar ja, maar jij... ze had toch ook heel veel eisen en wensen en had uh, toch zo nu dan wel conflicten met Berlaag en met die andere ja, architecten? Ja, absoluut. Het was een uh, ongelooflijk uh, moeilijke tante. Het was zeker niet iemand die uh, heel bereidwillig was om uh, de ideeën van anderen over te nemen. En maar wilde nee. in die zin ook heel erg bepalen wat er ook Later, na haar dood, met die ja. collectie gebeurde ja, toch? Ja, absoluut. Ze heeft op een gegeven moment heeft ze haar collectie geschonken aan de Nederlandse staat. Uh, ook in ruil voor hulp bij de bouw van het museum. Maar daar heeft ze een briefje bij gedaan. waarin ze zei: Ik wil niet, niet dat er nog aan mijn collectie iets toegevoegd of weggenomen gaat worden. Ja. We hebben ook uh, aan de lijn uh, Lisette Pelsers. Zij is directeur van het museum. Goedemorgen, mevrouw Pelsers. Goedemorgen. Het is niet heel vervelend om te werken. vanuit het idee dat iemand voortdurend uh, vanuit het graf <lacht> over je schouder meekijkt. Of je, of je het wel wat precies goed doet. Nou, nou, dat valt wel mee. Uh, het is natuurlijk eerst wat Eva Rovers al zei. Ze heeft natuurlijk een fenomenale collectie... bij elkaar gebracht. En dat is werkelijk een feest... om daarmee te werken. Uh, en dat feest vieren natuurlijk ook uh, vandaag... 75 jaar. Uh, en natuurlijk uh, hebben museumdirecteuren... in de loop van de tijd, die hebben daar natuurlijk al iets op gevonden. Er zit natuurlijk altijd wat ontsnappingsroutes in. Ze, er staat ook nog wel ergens een zinnetje dat... ja, als er dan echt sprake is van een lacune... nou dan vooruit. Ze heeft zelf... Ook wel wat lacunes geconstateerd, dus goed, daar kun je nog wel iets mee. En bovendien, zij heeft helemaal naar de smaak van de tijd uh, vooral schilderijen verzameld. Dat was natuurlijk toch, de schilderkunst stond helemaal bovenaan. Dan kwam er een tijdje niks. Dan kreeg je beeldhouwkunst, er kwam er heel lang niks. En dan kreeg je kunstnijverheid. Dus zij was echt een, een vrouw van de schilderkunst, ook daarmee een vrouw van haar tijd. Maar noemt u eens een voorbeeld van uh, waar, ja. waar u de hand hebt gelicht met haar. Uh... Ja, dat, dat, ik was er bijna. Oh! <laughs> um, zij, dus de, de, de eerste directeur na haar, Bram Hammacher, uh, dacht op een gegeven moment: nou, ze heeft iets over schilderijen gezegd. Maar niets over beeldhouwkunst. Ah. Dus hij is, uh, heeft eigenlijk de beeldhouwkunst als tweede belangrijke component aan de verzameling toegevoegd. En daar hebben we dus, heeft het museum nu, die prachtige beeldentuin aan te danken. Wat natuurlijk de tweede trekker is naast de Van Goghs en de Picassos, et cetera. Mm. Mm. Gaat u ook nog zoiets uh, bedenken? <laughs> Uh, nou, ik, dat, zou, dat zou, misschien, zou ik misschien best willen, zoiets groots. Maar uh, het is wel zo dat, dat het museum, daar ligt wel, natuurlijk ook door dat accent wat er vroeger is gelegd... ligt sterk nadruk op die beeldhouwkunst, op de ruimtelijke kunst, ja. op de conceptuele kunst. En dat is zeker iets waar ik in door ga denken en werken. Ja. U hebt uh, 25 uh, gasten gevraagd of ze een audiotour wilden inspreken, hè? Ja. Mocht dat wel van Helene? Ja. <laughs> Ik zou het niet weten, maar Goed. we gaan even eh, nou ja, luisteren. Vast, vast wel, nou, vast wel, want ze was, het blijkt natuurlijk ook wel, ze was natuurlijk heel erg uh, gericht op het publiek. Ze wilde natuurlijk als een van de eerste verzamelaars echt die verzameling ten goede laten komen van, uh, nou ja, van de bevolking. Ze bevolkingsverzameling niet alleen voor zichzelf, maar ze wilde dus echt dat ja. museumhuis. Goed, we gaan even luisteren naar uh, Merlein uh, Twaafhoven, componist, ja. die uh, gaat vertellen over een schilderij van uh, Maurice Denis Avril. Dit, Dit werk is muziek sierlijke lijnen, kleuren, het ritme van de vormen. Eigenlijk een soort romantisch strijkwartet. Ritmisch, contrastrijk, elegant. Eigenlijk raar dat het helemaal niet beweegt. Ik had de schilder wel aan het werk willen zien. En zou het ontstaan willen ervaren. Dynamisch, speels, niet helemaal onder controle. Maar goed, we zien het stille en kalme overblijfsel van de schildersactie. En... Misschien lopen mensen na een paar seconden ook alweer rustig door. Een componist heeft het in die zin veel, veel, veel relaxter. Die kan gewoon zeggen, jongens, nu zitten jullie. Het stuk duurt tien minuten. Luisteren. van het begin tot het eind. Misschien had de schilder dat ook moeten zeggen. Je mag het alleen zien als je minimaal tien minuten meeluistert. Nou, dat is uh, Marlijn Over Zo heeft u een heleboel mensen gevraagd. He, Dick Swaap uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, Alexander Pechtold. Uh, uh, uh, Anna Drijver. Allerlei mensen om, om een hele persoonlijke audiotour in te spreken. Ja. Ja, leuk idee. Ja. En u, u heeft nog iets anders gedaan. Want ik begrijp dat Johanna de Stegen en Alexander Pechtold... die hebben een fonds opgericht. En die vragen particulieren te doneren voor uw museum. Waarom is ja. dat nodig? Dat is natuurlijk hun initiatief inderdaad. Ze hebben het initiatief genomen tot het Helene-Kruller-Müller-Fonds. Hoe zou het ook anders kunnen heten? Um, en dat fonds is bedoeld om uh, zeg maar grote ambities waar te maken... die je niet uh, kunt doen met je uh, eigen extratatie. En dan moet je denken aan grote restauraties. We hebben prachtige werken die, uh, waar op een gegeven iets aan moet gebeuren... waar je ook duurzaam uh, een restauratie aan moet laten plaatsvinden... Uh, je moet denken aan educatieve projecten en als derde poot gaat het om grote tentoonstellingen um, die een breed publiek ook weer trekken die we één keer in de twee à drie jaar willen maken en waar je natuurlijk ook gewoon heel veel geld voor nodig hebt. Dus eigenlijk is het voor, ons voor die, ja, zeg voor maar de hele mooie kersen op een al hele mooie taart. Goed, dankjewel. Heel veel uh, plezier. Vanmiddag is de opening van het de Ja, Ja. ja. Oké, okay. uh, Eva Rovers, die gaat daar natuurlijk ook uh, naartoe, biografen. Ja. Ja. Weet je welke 75 topstukken uh, er, er, er gaan hangen? Ik weet van niet het precies 75... wat er uh, gaat hangen, nee. nee. Het is, ze, de vorige keer dat ik er was, waren ze nog uh, druk met het opbouwen. Okay. Ben, uh, en als het dan Helene had gelegen, wat... Wat, wat... wat had er zeker nou, tussen ja. gehangen? Ja. <laughs> uh, wat er zeker uh, tussen uh, had gehangen, en waarvan ik ook van overtuigd ben dat die er hangt, is um, uh, een portret van Eva Kalimaki-Katargi door uh, Fontaine Latour. En dat is een hele mooie, um, ja, wat afstandelijke dame met een mooie witte jurk aan. En die heeft zij ooit van haar echtgenoot Anton Kruller gekregen uh, als huwelijkscadeau. En daarnaast een uh, portret uh, of een uh, schilderij van Vincent van Gogh, de treurende oude man. En Volgens de overlevering zou het een portret van hun huwelijk moeten zijn. Dus ik vermoed dat die twee schilderijen zeker uh, aan de wand zullen hangen. Ligt zij ook uh, eigenlijk begraven daar? Ja, ze ligt uh, uh, vlakbij de Franse Bergen. Dus dat is een heel mooi stukje uh, achter het museum... waar uh, zij en haar man begraven liggen op een soort heuvel. En die kijkt uit over die hele mooie vlakte... waar ooit dat gigantische museum had moeten komen. Het is dus een hele symbolische plek. Is het. Maar ik geloof dat het helemaal niet zo erg is dat het nu dit overgangsmuseum is geworden? Nee, ik denk dat het eigenlijk alleen maar veel beter is. Het ja? is een... Uh, ja, het is een zijn, er, waren, zijn er nog schetsen van dat van enorme ja, paleis? Ja, er zijn uh, hele mooie tekeningen, van uh, zowel van Berlaag als van Henri van der Velde, van het uh, van dat hele grote museum. En dat was, natuurlijk een, dat was natuurlijk ook heel erg prachtig geweest, maar de uh, het hele mooie evenwicht wat nu bereikt is, uh, dat is misschien veel beter dan zo'n heel pompeus museum, midden daar op, die, uh, op die grote. Uh, in, midden in die natuur. Wij vinden het prachtig, toch? Ja, maar niet iedereen hoor. Er zijn ook nee? mensen ja, die hebben hele nare herinneringen aan schoolreisjes. De ah, en witte ja. fietsen. En die moesten daar dan naartoe. Herkent u daar iets van? Nee, helemaal, nee, helemaal ster niet. Sterker nee. nog. Ik, uh, nee, nee, nee, nee, ik weet nog dat ik daar inderdaad als achtjarig meisje rondfietste. En dat toen inderdaad de, de juffrouw vertelde... Dat dat, dus door een, dat dat museum door een echtpaar was gebouwd. Uh -huh. En dat voor mij toen de schellen van de ogen viel... dat dus niet alle musea door uh, overheden en koningen et cetera, gebouwd kunnen worden... Maar dus ook gewoon door mensen die heel erg veel van kunst houden. Dat ja. moeten ze vertellen. En niet verplicht op witte fietsen en zo. Dat <lacht> is goed. Heerlijk zijn die witte fietsjes. Ach, ja. Eva Rovers, hoorde u? Zij is de biograaf uh, overheen. <lacht> Kruller Muller en hoe hoorde Lisette Pelser. Zij is de directeur van het museum. Overigens, de biografie heet De Eeuwigheid Verzameld. Is uitgegeven door Bert Bakker. En heeft u dit niet kunnen volgen, dan kunt u het nog eens een keer zien op onze site. Bijna iedereen heeft er tegenwoordig wel een paar teenslippers Heb jij teenslippers Jan mom? Nee. Goed Eva, teenslippers. Ja, zeker. Ari, heb je teenslippers? Uh, nee helaas. <laughs> Mevrouw Specht ja, ja oké. Okay, ja. Goed, ze worden ook wel flip, flipflops genoemd... naar het geluid dat je hoort als je erop loopt. Ik heb ook teenslippers trouwens. Aanvankelijk werden ze puur praktisch gedragen. Makkelijk voor onder de douche of op de camping. Maar de laatste jaren zijn ze uitgegroeid tot een eh, echt mode-item. Wie kent niet de uit Brazilië afkomstige Hawaiianas en de Ipanima's? En allerlei kleuren kan je die krijgen. Onlangs is daar een Nederlands antwoord op gekomen. Met de Hollandaisas. Kennelijk is het eind van de populariteit van de teenslippers nog niet in zicht... Over die oorsprong van die teenslipper gaan we het hebben met Inge Specht... conservator van het Nederlands Leder- en de Schoenenmuseum in Waalwijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, hebt u er nou meer of één paar of uh, teenslipper? Thuis of in de, de collectie? In, uh, nou, ja, de collectie is misschien interessanter. Ja. Ja, thuis heb ik maar één paar, zeg ja. ik. En uh, <tie> in de collectie hebben we er eigenlijk ook niet zo heel erg veel. Nee. Want ja, die teenslipper die bestaat natuurlijk al uh, een aantal jaren... Het is toch ook maar één ding, gewoon hetzelfde ontwerpen en het maakt toch ook niet uit? Nou, dat klopt. Ja, er zijn wel, wel verschillen in te onderscheiden. Want dan zat je natuurlijk al die verschillende merken ook niet. Die proberen toch allemaal net even iets anders te doen. Maar uh, in, in basis is het natuurlijk altijd hetzelfde, die teenslipper. En uh, ja, het was vroeger gewoon niet zo interessant om die uh, te verzamelen, denk ik. Want we hebben ze uit de jaren zeventig in ieder geval niet wel van de afgelopen tien jaar, nu het echt een, een, een fashion-item is. Ja. Dus, dus, dus als er mensen zijn die luisteren... en die hebben nog teenslippers uit de jaren zeventig liggen... dan kunnen ze zich melden bij u ja. in Baalwijk. Ja, nou moet ik er wel eerder bij zeggen. dat je geïnteresseerd? Ja, ik ben zeker geïnteresseerd. Maar uh, ja, teenslippers zijn over het algemeen van kunststof. En hmm. kunststof is heel slecht houdbaar. En zeker de vroegere kunststoffen. Uh, dus ik vermoed dat uh, mensen die ondertussen wel weggegooid hebben... Ja. maar mocht er ergens nog een paardje... Uit begin jaren 70 opduiken. Maar uh, ik begreep dat bijvoorbeeld in Japan ook een traditie is van teenslippers. En dat zijn houten. Nou, er is eigenlijk in elk land op de wereld... waar de temperatuur boven uh, de 20 graden komt... wel een cultuur voor teenslippers. Mm -hmm. En uh, in Japan hebben ze inderdaad ook uh, een soort teenslippers. Maar die zijn niet van hout, maar meestal gevlochten van uh, mm -hmm. plantaardige materialen. Mm -hmm. Um, en daar worden dan heel vaak ook weer een soort sokken in gedragen. Sokken die dus een inkeping hebben tussen de grote teen en de, en de andere tweeën. tenen. Ja, dat ja. klopt. Maar weet u wat ik niet begrijp? Waarom uh, er opeens een bepaalde teenslipper heel populair is... terwijl ik niet een verschil zie tussen die teenslipper... en alle andere teenslippers die ik ooit in mijn leven gezien heb. Nou, dan, uh, dan is dat waarschijnlijk een geval van marketing... Zou dat het alleen maar zijn? Ja, doen? dat Toch denk ik wel. wel. Ja, ja. En, en vaak ook een bekend gezicht. Een soort wat snobisme daar... eigenlijk. Uh, <coughs> ja, god, dat is wel een gewetensvraag. Ja? Nou ja, misschien. Ja, je zou het kunnen omschrijven als snobisme. Maar het is, het is natuurlijk, als er ergens vraag naar is. Als er vraag gecreëerd wordt. Dan, uh, en, en Giselle Buntje is bijvoorbeeld is daar wel een voorbeeld van. Uh, een prachtige Braziliaanse model. Die haar eigen uh, slippertjes gepromoot heeft. En dan wordt dat een hype. En dat weet ze, zijn niet beter in materiaal of zo dan al die andere slippers. Mm, Want ze zijn nou, wel veel duurder, toch? Ja, ze zijn wel veel duurder. Uh, de, tuurlijk zijn er wel uh, verschillen verschillende in, in kwaliteit. Dat, dat is absoluut waar. Maar er zit ook gewoon een, een prijskaartje aan het merk. Maar het is. En de, de, de, de, de, de, de, de, de kent ook nadelen, hè? Ja. Hij flapt soms dubbel de voorkant. Ja, als je ergens achter blijft hangen, dan trek je ineens dat. Uh, dat teenbandje dwars door de zool heen. En dan sta je met een, uh, ja. een slipper waar je geen kan meer mee op kunt. Ja, ja klopt. Of, of dat, dat je, er zijn ook mensen die vinden het niet lekker vinden zitten. Schuurt tussen je tenen. Dat ja. is niet voor iedereen ideaal. Maar ja, het is ook een kwestie van, van inlopen. Je moet er vaak aan het begin van, uh, van het seizoen ook weer aan wennen. Als je voeten heel de winter in, uh, in mm -hmm. fijne sokken en laarzen heeft gezeten, hebben gezeten. En uh, je moet dan ineens weer... Uh, met zo'n zo'n ertussen. Ja, ja. volgens mij, <laughs> volgens mij ja. is het grote voordeel ook van teenslippers dat ze goedkoop zijn. Je ziet ook in, uh, in derde wereldlanden zie je ja. mensen heel veel op teenslippers. Ja, schoppen. wat ik wil zeggen, ik, ik, als ik dan toch iets aan het ja. aan doe wat luchtig is, heb ik liever leren sandalen, maar dat is natuurlijk meestal duurder dan. Of niet? die zijn zeker duurder. Ja, ja. ja. maar dan maar, heb je ook een kwaliteitsverschil. Uh, ja. Maar u zegt, we hebben eigenlijk niet zo heel veel teenslippers in die collectie. Is er, bestaat er zoiets als de oer-teenslipper? Weet u waar die vandaan ja, komt? Ja, die bestaat wel. Nou, ik ik bedoelde eigenlijk toen ik zei dat we geen teenslippers hadden. De teenslippers zoals wij hem hier in Nederland kennen, okay. de, de kunststofteenslipper. Uh, maar we hebben uit heel veel andere culturen wel slippers... die ook aan te merken zijn als teenslippers. En de oer-teenslipper uh, is al heel erg oud. Die uh, is uh, denk ik zo'n 5000 jaar voor Christus al door de Egyptenaren uitgevonden. Oh. Dus het is, en hoe ziet die eruit dan? Die is uh, Althans, het voorbeeld dat wij hebben is gevlochten van papyrus. Papiers. Ja. En hebt u een voorbeeld hebt u nagemaakt, neem ik aan? Wij ja. hebben inderdaad een replica, ja. ja. ja. ja. Uh, maar bestaat er nog een uh, oorspronkelijke teenslipper van 5000 voor Christus? Nou, of er van die leeftijd exact nee. een teenslipper bestaat, uh, weet ik of niet, dat maar dat... er bestaan wel. Ja, nog ja, maar da, dat is uit. dus de oorteenslipper. En welke hebt u dan nog meer? De hele oude. Uh, nou, er zijn natuurlijk uh, uit allerlei andere culturen mm -hmm. teenslippers. Dus uit uh, Afrika is een goed voorbeeld waar, waar de teenslipper uh, heel veel gedragen wordt. Maar ook India. En daar komt waarschijnlijk onze teenslipper vandaan. Die is uh, met uh, de hippie mode in de jaren zeventig uh, oh. overgewaaid. En uh, yeah. langzaam geëvolueerd tot uh, het mode-item wat we nu hebben. Dat was natuurlijk toen echt alleen maar voor. Voor hippies. de hippietijd droegen we in Nederland niet veel teenslippers? Uh, nou, niet op, het in uh, op de straat. Wel. In het badhuis. En in, uh, op het strand waarschijnlijk ook. Maar uh, niet onder nee, een dat jurkje of onder een lange broeken. Uh, jaren nee, de, 60. Ja, eind jaren 60. Nou, vooral begin jaren 70, denk ik. En uh, daarna is het natuurlijk ook heel lang uh, not dan geweest, om je met uh, slippers op straat te uh, vertonen. Nou, en, en, en nu kun eigenlijk. je eigenlijk bijna niet zonder. <laughs> ik heb nou, nog even getwijfeld of ik ze aan zou doen vandaag. <sat> <middels> maar waarom was het not dan? Nou, omdat het een. een... daar duikt nu meteen iemand onder tafel om ja. te kijken wat ik ja. aan heb. Um, omdat het een, een, een gebruiksvoorwerp is. Het, het is echt een, een badslipper. En. Heel lang hebben we natuurlijk, dus de jaren tachtig... zag je heel veel van die Duitse badslippers. Van die witblauwe, met zo'n dikke blauwe zool... en dan een wit vreefbandje. Mm -hmm. Het ziet er toch ook niet uit? Ja. Als je van die mannen met van die plastic slippers... en een korte broek op straat ziet lopen? Of vind je van wel, Mieke? Ja, maar ik vraag het aan haar ja, waarom dat is het waar. <laughs> Nou ja, goed, dat, ik denk dat het daar een beetje uit voortkomt. Dat het, dat het zo'n zo zo uh, bad item is. Ja. Zoals het ook heel lang not dan is geweest om in je lingerie over straat te gaan. En dat ja. werd in de jaren tachtig ook ineens gemeen. nu, goed, ja, nou, ja, nu wat... is dat weer helemaal terug. Oh. Ja. Een een, een gewoon een, een t-shirt. Met, met korte mouwtjes. een wit t-shirt. Dat was eigenlijk. Uh... Spijkerbroek, precies hetzelfde. Ja. Het zijn eigenlijk allemaal uh, gebruiksvoorwerpen of werkmanskleding. Ja. Uh, die ja. uiteindelijk uh, door de mode ja. omarmd worden als uh, fashion-item. En dan uh, evolueren. Ja, maar misschien dat je problemen hebt om... Uh, het is wel zo dat bij zo'n teenslipper is je hele voet wel heel erg zichtbaar. Niet iedereen vindt dat <lacht> natuurlijk prettig. Ja, ja, ik pleit er ook wel voor dat als je echt heel veel teenslips loopt... dat je ook regelmatig naar de pedicure gaat. <lacht> want dat vind ik toch altijd wel heel naar. Ja, maar moet u dan ook naar zo'n voet kijken... Daar heb kijk ik dan altijd soms last van. Ik kijk altijd naar voeten. Is dat zo? Ja. Is dat gewoon beroepsdeformatie? Ja. Ja. Oh, <laughs> Ari kijkt ook al bes ja. beschaamd naar beneden. Z zijn Die je schoenen niet in orde? Ari, heb je ze gepoetst? Maar goed. Ja. Um, de, de, de, dat Die ontwikkeling heeft er dus meegemaakt, maar nu denk je... die teenslipper is niet meer weg te denken. Of, of, zal, dat op een gegeven, niet, of maar... zal dat op een gegeven moment ook weer verdwijnen? Dat ja, we... zoals elk modeverschijnsel. Uh, uh... Nou, die spijkerbroek, die houdt het wel heel lang vol. Die houdt het inderdaad wel heel erg lang vol, ja. En die t-shirts. Klopt. Um, ja, maar ik denk met schoenen is dat toch wel anders. Is het niet ongezond om op teenslippers te lopen? Uh, nee, waarom zou dat ongezond zijn? Nou, Omdat ze niet van die uh, ondersteuning hebben die de meeste gewone nou, schoenen hebben. Je moet het natuurlijk inderdaad niet uh, dag in dag uitdragen. Maar ja, nogmaals, uh, er zijn hele volksgroeperingen, stammen... stammen <laughs> Heel oud die... ja. mee geworden. Ja, ja. Dus okay. Goed, maar de, de, dat er een dag zal komen waarin we weer denken, hoe? <laughs> dat denk ik wel. Ja, ja. ja dat denk ik echt. Of, of hij evalueert weer. Want je hebt natuurlijk, zo'n teenslipper heb je ook weer in allerlei verscheidingsvormen. Ja. Dus, nou ah ja, dat, dat Nederlandse bedrijf dat nu met de uh, Hollandaisas uh, probeert uh, een stukje markt terug te veroveren. Zouden die kans verslagen hebben? Ja, waarom niet? Nou oh ja, oké, dat niet. Als het om... weer een beetje mee wil werken. Oh, nou ja. Maar voor de duidelijkheid, in uw collectie is het dus maar een klein item. Ja, ja. goed. Hartelijk dank. De conservator van het Nederlandse Leder- en Schoenenmuseum in Waalwijk, Inge Specht. En het ging dus over de populariteit van het teenslipper. Dankjewel. Du -du -du -du -du.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 Fresh new beginning when you feel like losing the blood. Do do, do I won't have do do, do do, We'll be right here sitting, sometime next week. With this ain't Tiffany's. No breakfast in Bedford never felt so good. I won't solve all my issues in my head, even though I know I should. Oh yeah, breakfast in Bedford Today means a lot, means a fresh new beginning when you feel like losing the do Breakfast in Spitalfields. Juan Zelada, was dat. De boeken, daar liggen er weer een heleboel op tafel. Nou, en Arie Storm nou, zit daarachter. Het is de overzien. Ja? Goeie, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik zal met het grappigste boek beginnen. Dat ja. is misschien wel uh, prettig naar de teenslippers. Ik bedoel, dat was ook een goed onderwerp. Maar, uh, Michael Frayne. Uh, dat is een... Uh, misschien kennen mensen hem wel van het script van de jaren tachtig film Clockwise. Dat is een film met John, John Cleese in de is. hoofdrol. En die speelt daarin een uh, rector van een niet zo hoog aangeschreven school in Engeland. En uh, die mag als rector er spreken ergens. En dat is natuurlijk zijn, uh, zijn moment. En hij gaat op pad. En vanaf dat moment gaat alles mis. Ja. Hij neemt de verkeerde trein. Hij komt te laat. Hij raakt zijn lezing onderweg kwijt. Etcetera. cetera. is het, nou, het boek de, net zo leuk als de film? Nee, daar heeft hij het script al geschreven. Daar is oh. geen boek van, daar is alleen een film van. Ja, ja, ja. En, maar... en, en, en dit is ja. geschreven door Michael Frayn, En die schrijft normaal filosofische boeken en ook grappige boeken. Zijn eerste boek debuut is in de tijd geprezen door Pietje Woodhouse. De grote Engelse komische schrijver. En nu, hij is al wat ouder, dacht hij, ik ga nu ik he, nog, nog de kans heb, ga ik nog één keer een enorme klucht schrijven. Gewoon ja. een vars, Echt van, van onzin van begin tot eind. En dat heb ik hier in mijn hand. Uh, Skios heet het. Ik dacht eerst dat je misschien moest zeggen Skyus of zo, omdat het Engels is. Maar Skios is een gevingeerd Grieks eiland. Dus het is een, gebaseerd op bestaande Griekse eilanden. Maar het bestaat niet echt. En dat, is, uh, dat eiland heeft een lezingcentrum. Uh, een een uh, gebouw uh, waarin één keer per jaar een zeer belangrijke lezing wordt gehouden. Tenminste, uh, of die lezing belangrijk is, dat valt nog te verzien want in het begin staat er meteen al... er moest een lezing worden gehouden. Alle lezingen, hoe uniek en speciaal ook, waren uiteraard afgrijzelijk. Maar sommige waren afgrijzelijker dan andere. Toch moest er een lezing worden gehouden. Waarom? Omdat er altijd een lezing was gehouden. Nou, de toon is een beetje gezet. En de meneer die de lezing moet gaan houden... Dat is een, uh, die is uh, bekwaam in een tak van wetenschap die mij niet zo bekend was. Maar die heet geloof ik Science Methodology, methodology of Science Metriek. Daar wordt ook in het boek een beetje over gedold. En dat is een wetenschap die niet zozeer weet wetenschap zelf is, maar misschien kennen de mensen... die aan tafel geschoven zijn, het vak. Uh, dat is een wetenschap die onderzoekt of wetenschap wel zinnige resultaten oplevert... en of het wel zin heeft om daar veel geld in te steken. Het lijkt mij een heel vervelend boek, ja. Ari... Nee, dit is, oh. dit is heel grappig. Dit is heel grappig. Dit is heel grappig. Omdat je die wetenschap vervelend lijkt. Nou, dus ik hoor word... alles zo grappig. Ja. ja, nee, het is echt heel grappig. Okay. Het is een van de. Geloof je? Nou ja, ik moet toegeven, ik heb even recensies gekeken. En de re reactie van Mieke is voorstelbaar, want de recensies in Engeland waren 50-50. De ene helft wilde liever een wat serieuzer boek. En de andere helft, van de recensenten beweerde dat ze kom hebben gelegen van het lachen. Ja. En ik hoorde gelukkig voor mij bij ja. die laatste, de laatste groep. Ja. En dit is ook nog weer vertaald uit het Engels vertalen is ook niet makkelijk. Ik zal meteen even de vertaler noemen. Uh, Dirk-Jan Arendsman. Ja, nee, het is, het is, en die uh, heeft vertaald. het goed gedaan. Ja, ja, het, is, uh, het, is, nou, het is echt situatiehumor. Uh, je krijgt dus de, die, die, uh, die meneer die die lezing moet gaan houden. Die heet dokter Norman Wilfred. Die komt aan op het vliegveld van, uh, van uh, Skios. Dat Griekse, Griekse eiland. Uh -huh. Dat blijkt een enorme zenuwleier te zijn. Uh, hè, dat blijkt uit de eerste zin waarin die geïntroduceerd wordt. Dokter Wilfred had zich opgesteld op de beste plek voor de bagagecarousel die hij dankzij zijn lange ervaring had vastgesteld en had verkregen omdat hij business class had gereisd en dus behoorde tot de eerste die het vliegtuig verlieten. Tegen de rolband aangedrukt. Dicht bij het punt waar de kolkende stormvloed van zwarte rolkoffers elk moment door de flappen heen kon barsten. Nou ja, dus hij staat helemaal gespannen en gestrest om zijn mm. koffer te pakken. Dan krijgt hij een telefoontje. Hij gaat sms'en. Nou, je ziet de buil hangen, Mieke. Hij, hij pakt de verkeerde koffer. Iemand anders pakt oh. zijn koffer. Uh, die, Wat grappig. Die persoon die die andere koffer <laughs> pakt, uh, die besluit uh, de rol van dokter Wilfred. Oh, oké. Okay. Persoonsverwisseling. Ja. ja, nee, dit wordt niet het boek voor jou, Mieter. Ik ja, weet het ik, ik niet geen vers van, wees van herkennen, ja. Miete. Maar jij vindt het grappig, Harry. Ik vind het allemaal heel grappig. ja. Grappig. ja, ja, ja. De, dat komt een beetje ook door de, hoe het geschreven is. Want zo'n persoonswisseling, dat is natuurlijk wel vaker gedaan. En zo'n zo, zo verkeerde koffer die je pakt. Maar het gaat erom hoe je dan die personages neerzet. En uiteindelijk, hè, want uh, uh, plots, uh, dat is allemaal leuk en aardig, maar als we die mensen niet gaan waarderen of gaan uh, appreciëren, dan wordt het nooit wat. En je krijgt het allebei heel erg te doen. Die Dr. Norman is leuk, omdat het inderdaad een doorgevoerde zenuwpees is het allemaal goed bedoelt en het allemaal zo slecht met hem gaat aflopen. Tenminste, die dreiging zit erin. Mm -hmm. Het hoort bij dit soort boeken niet om helemaal te verklappen hoe het afloopt. Mm -hmm. En de meneer die zijn rol overneemt, dat is zo'n levensgenieter... dat zelfs op het moment dat het zweet op mijn voorhoofd staat... dat hij die, die lezing echt moet gaan houden... Het is, het is natuurlijk geen wetenschapper. Het is gewoon iemand die zich lekker laat verteren. Mm. De champagne uit de ijskast pakt, et cetera, et cetera. Uh, op het moment dat hij de lezing moet gaan houden... denk ik, oh god, uh, waar begin Is hij nog vrolijk en opgewekt Nou, hoe hij zich er doorheen slaat en of die zich er doorheen slaat... Uh, dat moet uh, iedereen zelf maar de lezen. Schios. Maar... Ik heb het boek met heel veel plezier gelezen. Oké. Okay persoonsverwisselingen, koffers, kluchten... Uh, daakte dames op onverwachte momenten. Nou, zo'n boek. <lacht> <Ja>. <lacht> uh, dat laatste had je eerder moeten zeggen. Maar uh, uh, gaan nu maar precies. doen met het volgende ja. boek. Nou ja, zo'n boek draait om tegenstellingen. Je moet twee tegengestelde karakters hebben, dan gaat het werken. Want als die twee lui die, die verwisseld worden erg op elkaar lijken... dan wordt het wel erg voorspelbaar misschien. Of dan werkt het niet zo heel goed. Het boek dat ik nu voor me heb liggen... dat gaat zeer zeker over tegen, twee tegengestelde karakters. Uh, het, uh, het is geschreven door Richard Moore. Dat is een Schotse sportsjournalist. En het heet De Spectaculairste Tour aller Tijden. Nou, dan kun je over twisten welke tour dat was. Volgens hem was dat de tour van 1986. Het boek is een beetje retro, een beetje nostalgisch uitgegeven. Zo worden boeken niet meer vaak uitgegeven. Met ook een sterretje erop waarop 1986 staat. En je ziet de twee uh, hoofdrolspelers van het boek. En mensen die een beetje de tour volgen... die kunnen zich die tour nog heel goed herinneren, vermoed ik. Uh, Craig Le Mans, dat is Amerikaan. Eigenlijk zou je dan misschien moeten zeggen Craig Lemons, Maar hij heet in de wielerwereld nu eenmaal Craig Lemond En uh, Bernard Hinault, dat zijn de twee tegenstanders. Uh, Bernard Hinault heeft in 1985 de Tour gewonnen. Een soort comeback maakte hij mm -hmm. toen. En toen was Craig LeMond zijn meesterknecht. En die wekte de indruk dat hij zich een klein beetje moest inhouden... omdat hij eigenlijk al beter was dan, uh, dan Bernard Hinault. Dus, uh, en dat zei hij ook in elk interview. Dus dat zorgde voor een beetje nare sfeer. Van, uh, nou ja, Bernard wint nu maar... En toen schijnt Hinault dus toezegging gedaan te hebben... dat uh, 1986 zei hij, Craig, dat is jouw toer dan ga ik jou helpen met, met de Tour winnen. Nou, dit boek gaat erover of hij zich daar wel of niet aan gehouden heeft... en of hij die, die uitspraak sowieso gedaan heeft. Maar bovenal is het een prachtig portret van twee totaal tegengestelde mannen. Je hebt een Amerikaan die uh, in mijn hoofd zat... Dat Craig LeMond de sympathiekste was van de twee. Ik weet niet hoe dat bij jullie precies uh, zat. Bernie hier ook, want hij komt uit Bretagne. Een beetje stugge en Breton. En een beetje een, een, beetje een baas. Ja, niet dat dat er meteen iemand disqualificeert, maar je hebt daar wat, wat, wat ideeën over. Beetje zo, hij werd ook de das genoemd. Hè. Dat is ook geen al te prettige bijnaam. Uh, en hij had ook hij wekte bij mij de indruk dat hij, dat hij de winter eronder had, hè? dus dat hij een beetje echt de baas van het peloton was en dat iedereen moest doen wat, wat hij zei, een beetje zoals Louis Armstrong zich later ontwikkelde. Nou, die, die indruk echt... is dus blijkbaar veranderd na het lezen. Lance Armstrong boek. bedoel je? Ja, uh, Lance Armstrong. Ja, also, wat zeker. Louis, Louis, Louis Armstrong, Armstrong, Armstrong. Lance, <laughs> Die fiets niet. Ja, sorry, die, die, die, die, die was natuurlijk ook een beetje zo'n uh, baasig type. Nou, die indruk is niet alleen een beetje veranderd, die is totaal omgeslagen. Okay. Wat er uit dit boek naar voren komt is dat hij hier nog wel een fanatieke sportman is en een gedreven gedreven wielrenner, maar dat hij heel erg gebed is in die Europese cultuur van het wielrennen. En dat hij snapt hoe dat werkt dat ploegerspel. En dat blijkt ook een heel, nou niet vriendelijk is niet helemaal het goede woord, maar een heel goede kopman te zijn die oog had voor zijn mederenners. Dus hij hielp ze ook, ze knechten, als die het moeilijk hadden. He? Of hij, hij, uh, hij was helemaal niet zo het baasje zoals hij uh, een beetje uit alles uh, naar voren komt. Ja. En Crack uh, Le Monde komt een beetje uit dit boek naar voren als een jankert. Ja. Uh, in 1985 uh, had hij de Tour dus niet gewonnen, in 1986 zou hij, zou hij winnen. En overal ziet hij complotten. En als, als Berner maar even recht overeind gaat zitten op zijn fiets, dan denkt hij, oh god, hij gaat aanvallen. Als een ploeggenoot van hem uh, uh, uh, niet op tijd een bidon geeft of zoiets dan denkt hij dat dat er een complot tegen hem gaat. Maar heeft enorm geholpen in die in die in 1986 Wie heeft nou, hem nou gewonnen die tour? Uh, Crack Mans heeft oh. hem gewonnen uh, uiteindelijk. Oh. Uh, nou dat is het is het is een ontzettend spannend verhaal zelfs als je het terugleest, want je sympathie draait dus om. Tenminste, mijn sympathie draaide om in het boek. Mm. En ik dacht ergens halverwege... ik hoop toch dat de Hino... De <laughs> de de ik wist dat dat niet zo was. <laughs> Craig ja. heeft, hem, heeft hem gewonnen. En uh, in die tour zelf... draait ook weer alles om. Op een gegeven moment dan hebben ze zo'n aankomst op Blauw dues. En uh, die etappe... wordt heel levendig beschreven. Er gebeurt van alles en nog wat. Maar die... De Alp is de laatste Alp in die, in die etappe. En dan lijkt de toer wel beslist te zijn. En dan gaan ze zo'n beetje gezamen, gezamenlijk naar boven. En dan heb je ook zo'n finish dat ze elkaar vastgrijpen. En dan wordt Mart Smeets ook een beetje uh, geciteerd in het boek. Van, ach, wat kan sport toch mooi zijn. Die mannen vriendschap. Wat heerlijk en uh, wat geweldig. En dan is er al heel veel gebeurd... En op dat moment lijkt de Tour beslist te zijn. En dan worden ze geïnterviewd na afloop. En dan zegt Bernard Terwijl Le Mans opgelucht is. Hij is gewoon eindelijk geholpen door Hino. En dan zegt Bernard Ja, ik hoop wel dat de beste renner deze Tour gaat winnen. En dan begint alles als het ware weer ja, opnieuw. Dus er zit een soort doorstart in die... Nou, dat is echt spectaculair leuk gedaan. En, uh, dus uh, je, je, je weet aan het eind weet je eigenlijk niet meer wie er wint. En nou ja... T, uh, die, die, die botsing van karakters. Ja, ik heb het met heel veel plezier geschreven nou, en gelezen. De, de spectaculairste tour uh, aller tijden. Ja, er zitten ook van die, van die kleine feitjes in over Bernard Hinault. die, die je dan weer niet weet. Uh, het is, die, die renners die zitten altijd met z'n tweeën op zo'n hotelkamer. En uh, op een gegeven moment wil niemand meer bij Bernard Hinault op die kamer zitten. Niet omdat hij nou zo enorm stinkt, of omdat hij raar doet, of omdat hij teenslippers heeft. Of uh, whatever. <laughs> maar hij, is, hij leest tot diep in de nacht populair wetenschappelijke literatuur. Of lectuur eigenlijk. Uh, over van alles en nog wat op Apparaten over het ontstaan van de wereld, de populair wetenschappelijke lectuur. En dat is niet zo erg. Uh, hij, is, hij, is de, hij is de baas van die ploeg. Dus de, de, degene die bij hem op de kamer zit, wil niet aan hem vragen. Kun je het licht even uitzetten? Ik wil slapen of zo. Nee, als hij het uit heeft, maakt hij degene die bij hem op de kamer zit wakker. Want dan wil hij een soort college geven. Dan wil hij alles uitleggen. Ja. Dus alle ploegmatigen. Nou, die denk ik moet uh, morgen fietsen. Dus het zit vol met dat soort leuke details. Nou, het laatste boek. Ja. Het laatste boek dat is van Peter Handke. Uh, dat heet uh, Nacht op de Rivier. En um, ik was niet alleen in de jaren zeventig... toen ik nog een kleine jongen was, uh, een toerliefhebber. Maar toen kwam ook de liefde voor de literatuur op. En een van de auteurs op wie ik toen bijzonder gek was... was deze Peter Handke. En die was toen ook enorm in. Ik weet niet of het meteen een, een bel doet de rinkelen, deze naam. Yeah. Uh, de angst uh, uh, van de doelman voor elf meter... is een van de beroemde titels van hem, de linkshandige vrouw. En dat waren korte uh, uh, romans... Uh, waarin heel erg gewerkt werd met, be, uh, met vervreemding. Dus uh, een café kon niet beschreven worden. Er stond er niet café, maar er stond er een duistere ruimte. met een rare lange smalle tafel. Waar mensen op gekke stoeltjes zaten. die, die, die, die iets dronken. Uh, uh, uh, uh, dat is een beetje de doos. Dat geef van de... Ik jou meteen. Nou, als 18-jarige of zo denk je, dat is literatuur. Ja, ja. Hè? Want je kijkt dan naar de wereld. En je weet eigenlijk dat de wereld anders is. Of in elkaar hoort te zitten. En Peter Handke beschrijft de wereld niet zoals die is. Maar op een vervreemdende manier. Nou, dat grijpt mij helemaal. En schrijft hij nog steeds zo? Nou, dat ga ik straks. Hè? Ik okay. kom er naartoe. Want het grappige is dat een andere auteur die ik toen bewonderde, Leon de Winter... Uh, die later een soort commerciële thriller-auteur is geworden, als ik het een beetje onbeleefd zeg, was ook helemaal gegrepen door Peter Handke. En ik was het eigenlijk helemaal vergeten. Maar door dit boek ging ik nog even naar mijn boekenkast en toen viste ik er dit uit op: Leon de Winter. Nog Leon met een uh, streepje op een axa op de E. En uh, dit is de romandebuut, uh, De, de verwoording van de jongere Durer. En dan staat er verwoording met ver tussen haakjes. Dus je kan het lezen als de verwoording of als de wording van de jongere Durer. En ook zo'n Duitse naam. Dit is helemaal Handke. Dit is het Handke. Als je dit leest. En als je die titel ziet en de aanpak van Leon de Winter. Uh, hij, is gedebuteerd, hij debuteerde Leon de Winter met over de leegte in de wereld. Nou, daar zit ook alweer die onaangename vervreemding in, zal ik maar zeggen. Leon de Winter is er uh, van afgekeerd van Peter Handke. Hij is andere literatuur gaan schrijven. Hij is in andere literatuur geïnteresseerd geraakt. Uh, ik heb Peter Handke ook een tijdje niet gevolgd. Maar toen het uh, binnenkwam, dacht ik, ik ga toch eens even kijken... of het nou nog, uh, nog mijn uh, smaak mijn heeft. is. Of het nog mijn Handke is. Het is nog helemaal mijn Handke. Ja. En daar zeg ik nog niet mee dat ik het zo goed vind... Nee, want jij bent misschien veranderd. Ik ben wel jij veranderd. Jij bent je eigen Arie misschien niet meer. Ik ben wel veranderd. Ik ben misschien niet meer die, die jongen van, uh, van uh, 20, tot 30 jaar geleden. Hoeveel is het? Uh, daar ga ik me niet over nadenken. Ja. <laughs> uh, maar wat... Uh, uh, Handke is nog helemaal Handke. En ik ben blij dat het er nog is. Want wat die typisch is aan deze literatuur... is dat Handke... Alles in twijfel trekt de hele tijd. Het, het, boek, het verhaal stelt eigenlijk niks voor. Je hebt een ex-schrijver en die woont op een woonboot op een rivier. En er komen zeven vrienden van hem op die woonboot. Die heeft hij uitgenodigd. En dan gaat die ex-schrijver een verhaal vertellen. En dat duurt de hele nacht. En hij onderbreekt zichzelf in dat verhaal de hele tijd. En hij uh, uh, herpakt dingen. Dat verhaal is een soort rondreis door Europa. En hij staat op een gegeven moment bij het graf van zijn broer. En hij denkt dat zijn ouders. Eigenlijk is de ex-schrijver weer op zoek naar zichzelf. En aan het eind van het boek is hij weer de schrijver. Dat noemt hij zich ook de schrijver. Er loopt ook een vrouw uh, op die boot rond. En die andere zeven zijn er al helemaal door van slag, Dat er uh, überhaupt een vrouw uh, aan boord is. Daar gebeurt niks mee in het boek. Dus uh, daar kan ik iedereen mee uh, over geruststellen. Uh, en nou, ik zal één klein stukje voorlezen. Dan heb je helemaal door wat het, wat het vintage herhoudt. En dan gaan we naar uh, het graf, uh, het geloof ik. Ja. Uh, de schrijver die zegt bijvoorbeeld. Uh, die vertelt dat verhaal. en dat doet hij bijvoorbeeld zo. Hij vertelt dat hij naar een eiland is geweest. Het eiland waar hij lang geleden had geprobeerd. een. hij aarzelde bij het woord. en dat is typisch Handke, want elk woord moet natuurlijk bevochten worden. Uh, boek te schrijven. Zijn eerste. En waarom hij zo aarzelde? Omdat, zo luidde zijn antwoord aan ons... het intussen een gewoonte was geworden, en wel onderschrijvers zelf... om het woord boek ook te gebruiken wat voor iets wat nog een boek moest worden. Elk manuscript of typoscript, elke computeruitdraai... werd meteen, vaak al na een paar pagina's, mijn boek genoemd... en in een kaft gestopt, waardoor het uit Waardoor het uiterlijk een kant en boek leek. Nee, een boek was een boek als een boek. Voor hem nog altijd iets unieks. In elk geval iets zeldzaams, geweldigs, schitterends. Iets wat als het ware uit de hemel was komen vallen. Nee, zonder als het ware. Nou, dit is helemaal typisch handig. Dus kunnen ze iets poneren en het weer terugnemen. Maar wat er nog steeds in zit, en dat is wat ik erg leuk vind aan dit boek, is dat heilige ontzag van het oude boek. En dat krijg je op elke pagina van dit boek. En eh, daar gaat het om. Meer dan om het verhaal Nacht op de rivier, Nacht op de eh, heet de rivier van, de van de de Peter Handke. Dank je wel. Ja. Storm. Uh, uh, informatie <tie> ook weer op de site, natuurlijk. Het was nieuwsje Titels, Titels et Dus mensen die het willen weten, naar de site. Ja, het ziet er een beetje macaber uit. Het grafmonument van Reinoud de Derde in de grote kerk van Vianen. In dit dubbeldeks graf liggen Reinoud van Brederode en zijn vrouw gebroedelijk naast elkaar. Maar. Paul, onder hen heeft de ontwerper van dit praalgraf... ook een lijk in ontbinding gebeeldhouwd Met ledenogen zien de inwoners van Vianen aan... dat het grafmonument zelf de laatste jaren ook in verval is geraakt. En renovatie lijkt dus onontkoombaar. Eerder gaf de provincie Utrecht daar al 100.000 euro voor. En deze week voegde de gemeente Vianen daar nog eens 25.000 euro aan toe. Ja, ik krijg je meteen een foto van het lijk in ontbinding. Prachtig ziet het eruit. Uh, aan, bij ons aan tafel uh, Margreet Kleit, uh, oud kerken -voogd van die grote kerk. Haar man Hans, die zegt er ook heel erg mee, heeft bemoeid. Goedemorgen allebei. Dank je. Ja, uh, wat is er zo bijzonder aan het graf, uh, mevrouw? Uh, Zeg maar Margreet. Margreet, ja, is ook goed. Een, ja. een dubbel graf. Een, ja, een dubbel deksgraf, dekkurgraf ja. zeggen ze ook wel. Omdat je twee dekplaten boven elkaar hebt. Uh, je ziet wel van uh, machtige mensen... dat ze helemaal pontificaal aangekleed op een dekplaat liggen. Ja. Maar uh, als je een dubbele dekplaat hebt, dan ben je natuurlijk wel supermachtig. Dat was ook niet voor iedereen weggelegd. Uh, er zijn er in Nederland maar twee. Eén in Breda in de grote kerk van Engelbrecht van Nassau en zijn vrouw en een een Vianen. Maar het grappige van Viane is dat hij totaal afwijkt... van alle in Europa bekende, en buiten Europa zijn ze überhaupt niet... maar van in de in Europa bekende dubbeldekker -tombes. Want zo'n lijk in ontbinding, dat wordt niet vaker afgebeeld, toch? Uh, jawel, maar niet in co deze combinatie. Oh, hoe dan los? Uh, dat, je ziet ze in Nederland ook wel los. In, uh, ik meen de Pieterskerk. In Breda ligt er ook in. Ja, in Breda ja. ligt er ook in. Maar oh. in, in, in de Pieterskerk ligt er ook in. Dat, die is uh, zeg maar veel platter. Dat is een uitgehakte steen waarin je de, de afdruk van zo'n biezen matje... wat er dan onder ligt Maar, uh, maar wat ziet. bedoelt u in deze combinatie? De combinatie van zo'n bovendekplaat waar wat op afgebeeld is. Uh, waar die engelen op staan, de engeltjes ja. Ja. En, en de gewone ja. figuren. Ja. En het ja. lijkt in ontbinding ook. inderdaad. Maar de, ja. de, de, de, de viane, de meeste mensen associëren Vianen met verkeer. Met <laughs> Ja, dat, toch? Tegenwoordig heet dat knooppunt dingen, Dus oh. Vianen is wat dat betreft uh, een beetje uit... Nee, maar uh, dit is dus een heel nee, iets heel bijzonders... waar we, denk ik toch betrekkelijk weinig mensen kennis van hebben genomen. Pas nu er geld moet komen, komt dat in de publiciteit. Nou, ik, ja, Nu heeft het niet gelegen. Hè? Nee, nee, precies. Ik ben al twintig jaar ja. bezig voor dat grafmonument. Maar heel Vianen is een stadje met 180 monumenten, rijksmonumenten. Dus het is niet niks. Alleen, ja, uh, onder de rook van Utrecht is dat natuurlijk niet zo belangrijk. Maar waarom staat dat? dit gaf daar? Omdat de heer van Vianen destijds, Reinoud III van Brederode, een zeer machtig man was. Uh, hij, maar zelfs ook al zijn vader, waren altijd in dienst van uh, de keizers. Zijn vader in, in dienst van keizer Maximiliaan van Oostenrijk. En uh, deze meneer Reinoud III dus in dienst van Karel V. Uh, die over zo ongeveer heel Europa reisde. Ja. ja, ja, ja. En hij reisde dus ook met uh, Karel V mee. Uh, daar waarschijnlijk heeft hij dit soort dingen dan ook gezien. Onder andere in uh, de, de Savoie. Zo'n zo graf heeft hij elders. Ja, ah. ja, ja, want in Savoie, uh, daar woonde Margaretha van Oostenrijk. En uh, zusje dus van die beroemde keizer Maximiliaan. En die was getrouwd met uh, Philips van Savoie, Filibert de Savoie. En die liggen allebei ook in zo'n dubbeldekker tombe. Ja. Maar waarom willen mensen uh, zo'n lijk in ontbinding op hun graf? Uh, nou, die, in eerste instantie uh, de dubbeldekker zonder zo'n transi daaronder. Zo'n uitgemergeld uh, lijk. Uh, was bedoeld als... Uh, uh, het idee van, kijk, hoe machtig je ook bent bij je leven. Je overlijdt allemaal. Maar je mag toch allemaal wel even de pracht en de praal... en de schoonheid van dat leven zien. Dus bij die Franse koningen zie je bovenop die koningen in vol ornaat. En op de onderste dekplaats de herkenbare koning als net overleden. Ja. Uh, daarvan komt ook uh, het idee, de koningen die werden namelijk van hun paleis uh, in Versailles naar uh, Saint-Denis gebracht uh, uh, in een uh, stoet en dan werd de uh, overleden koning daar duidelijk herkenbaar in meegevoerd en achter in de stoet of op de kist stond dan een dummy helemaal aangekleed als koning ja, dat, dat was, was dan... de mooie kant van het leven ja. maar waarom dat lijk in ontbinding uh, dat is een teruggrijpen naar de middeleeuwen toen men veel meer op die symboliek uh, nadruk wilde leggen van jongens, uh, hoe uh, machtig je ook bent, hoe rijk je ook je opstelt. Uh, Ten slotte ben je allemaal uh, tot stof teruggekeerd. Maar je ziet toch ook veel schedels afgebeeld op schilderij. Datzelfde idee. Je ja, denk dat... eraan, met Memento Mori, denk eraan Precies, dat je er maar, maar dat is een, een latere uiting. Dit is dus meer middeleeuws. Ja. Hoewel het uh, monument Renaissance-tijd is, is dat even een teruggrijpen naar? Vonden ze kennelijk mooier. Ja. Ik ga eventjes naar uh, Hans. Uh, uh, dit is 450 uh, jaar oud. Wat is de toestand op dit moment? N nou, de, niet best, begreep ik. Nee, dat, dat, dat grafmonument zelf, dat, dat gaat er nog wel enigszins. De, er zitten wat, wat slechte plekken in. Uh, hij is zijn tenen hier en daar kwijt, zal ik maar zeggen. Oh, uh, zijn, zijn die er afgeknapt? Ja, die zijn er, ja. En uh, er zijn ook wat, uh, ja, wat onzorgvuldig, nee, niet onzorgvuldig, maar restauraties uit het verleden die wat verkeerd uitgepakt hebben, maar de grootste soort... Nou, bijvoorbeeld, uh, dus op de hoeken staan poetie. Dat zijn uh, van die uh, onderwereldbewakertjes. Uh, en die hebben gedoofde toortsen bij zich. Hè. Het, het kaarsje is uit. Dan dachten ze in de 19e eeuw dat het engelen met bazuinen waren. Dus die, ze hebben er mondstukjes op gezet. Op die, op die, uh, uh, dat soort dingetjes zitten erin. Ja. En, maar de grootste zorg is het, het altaar dat erachter staat. Er staat achter dit monument staat een altaaretabel. En dat is echt in erbarmelijke staat. Daar zijn de koppen af. De, ja, dat is nog eens wat anders dan een paar teentjes. Ja, dat is nog wat. Ja, dat is een heel apart verhaal. De beeldenstormers waren op weg naar Vianen ergens in 1566. Okay. En toen heeft de heer van Vianen, Hendrik van Brederode, een, een zoon van dit echtpaar, die heeft opdracht gegeven de kerken leeg te halen en alles naar het kasteel te brengen. Maar die, zei die koppen er al zo lang die, af die, die kop, ja. ja, die kopjes die stonden er los op. Dat was een soort pen okay. En toen heeft. De, de koster of de pastoor. Die kopjes uh, ja, kennelijk in een schoenendoosje gedaan. En dat doosje is nooit teruggevonden. Nou die Reinoud. Ik zag dat hij tien kinderen had met zijn vrouw. En ja, dan, ook, niet no alleen, ja, en dan nee. ook nog eens tien bij andere ja, ja, dames. Dat, ja. ja dus, dus, daar lieten er geen gras over groeien. Die brede rooders. Nou ja. Maar kennelijk waren die uh, bastaardkinderen wel erkend. Want die zijn ja, met namen ja, en toename bekend. U heeft al uitgelegd. Uh, uh, of jij hebt uitgelegd. Margret, dat het een hele uh, ja, rijke, invloedrijke man was. Uh, dus dan zou je zeggen, nou de, dat geld had moeten komen, want de Willem van Oranje's graf is ook gerenoveerd. Ja, ja de, het, probleem, het probleem is een beetje bij uh, het, uh, de wording van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813. Toen moest er natuurlijk, uh, naast dat die uh, voormalig stadhouder gevraagd moest worden om koning te worden, ook een stevig uh, verhaal uh, als, als, als ruggengraat voor oh, ja. die, dat ja, koninkrijk komen. Nation building. Ja, dat uh, ja. En met name Groen van Prinster is uh, heel erg hard aan de slag gegaan om alles wat Willem van Oranje betrof op te hemelen. En alles wat de familie van Brederode betrof, en eigenlijk een van zijn allerbeste vrienden toen. Ze zijn samen opgegroeid, Hendrik en Willem van Oranje. Uh, om die zo, ja, zo zwart mogelijk af te. Ja, hij, hij kwam in het Koninklijk Huisarchief briefwisseling tegen. tussen Groen Hendrik van, Pits, van Brederode. bedoelt u ja? ja, ja? ja tussen, groen, tussen uh, ja. Hendrik van Brederode en Willem van Oranje. En dat ging uh, over. Uh, ja, zuipen en feestvieren, zal ik maar zeggen. Nou, daar konden de heren allebei wat van. Maar de Hendrik van Brederode heeft een slechte naam gekregen. Die is de, de geschiedenis ingegaan als een uh, notoren dronkenlap. Nou, dat was hij misschien ook wel, maar Willem van Oranje, die kon oh, er ook wat van. U bedoelt, heer, daar is wel het een en ander scheef gegaan toch? Ja, ja. ja, toen. ja. ja. ja. Dus, dus ook in dat opzicht pleit u eigenlijk voor een soort eerherstel? Ja, ja de van Brede goed, zonder de familie ja. uh, van stel, Oranje Nars <laughs> ja. Maar kost het ja. veel om dit te restaureren? Ja, het kost uh, bijna vier ton... En uh, dat is uh, zeker in de huidige tijd heel moeilijk bij elkaar te krijgen. Bovendien, subsidiegevers zijn nooit geneigd uh, om als eerste over de brug te komen. Want wat doen de anderen? En hoeveel doen de anderen? Dus vandaar dat het een uh, prachtige opsteker is... dat uh, uh, de provincie en de gemeente al een donatie gedaan hebben. Ja, maar dat is niet genoeg. Nee, er kan dus nu hopelijk met heel veel succes toch verder gelobbyd worden. En dat wordt dus ook gedaan. Daar, daar zijn jullie eigenlijk mee. Mee bezig toch? Ja, ja. haar, haar opvolgers, van <laughs> nee, daarom, ja, opvolgers. Ja, precies. Ja, ja. Maar goed, ik begreep dat je, dat je er al heel lang uh, ja, hard ja. voor hebt gemaakt. Nou ja, in eerste instantie om het meer bekendheid te geven. Want ik vind het zo zonde en zo wonderlijk dat, nou net wat je zelf ja. net ook zei, uh, dat niemand in Nederland daar uh, wat van weet en dat wij in Vianen zoiets prachtigs hebben wat, wat staat te verpieteren. En ik vind, jongens, dat moet toch, toch wereldwijd. Uh, er komt wel eens een student kunstgeschiedenis langs... maar daar houdt het dan ook een beetje mee op. Nou ja, misschien dat het nu gaat veranderen. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou ja, inderdaad, door al, uh, al mijn pogingen in ja, het verleden, ja. is er al meer belangstelling gekomen. en Ik heb één keer uh, een beetje mijn college, collega's uh, voor het blok gezet. Uh, toen was de Rotary Vreeswijk-Vianen, uh, die had, wilde de kerk huren voor de uitvoering van een matthäus Passion ja. En die geven altijd hun winst, zeg het maar, uh, aan een goed doel. Het liefst zo dicht mogelijk bij de plek van uitvoering. Ik zei, ja. nou, dan moet dat het grafmonument worden, want ja. dat is aan het vervallen. Maar dat levert er niet genoeg op. Nou, ja, nee, heb het dat hebben ze wel gedaan. Niet, is, sorry? Hebben ze het wel gedaan? Ja, ja, ja, ah, ja. ja, dat hebben ze gedaan. Maar dat leverde dus commentaar van mijn collega's op. Dat die het liever gezien hadden dat ik het voor het orgel bestemd oh, ja. zou hebben. Ja. Want dat moest ook vernieuwd worden. Is, is het wel uh, te zien voor iedereen? Ja, ja, ja, ja. We ja, zijn nou, vanmiddag elke vanmiddag woensdagmiddag open en elke zaterdagmiddag. En uh, verder op afspraak uh, via het VVV of de website kan men zo aan ons adres komen of telefoonnummer. Ja. Dus dat. Uh, is altijd mogelijk. En is dat nu een protestante kerk? Ja, PKN. Het ja, is dus vroeger natuurlijk een... Uh... Van oorsprong natuurlijk een Rooms-Katholieke kerk. Ja. Uh, na de reformatie is het protestants geworden hervormd. En uh, nou ja, sinds een aantal jaren PKN. Brederode was Rooms. Ja, en ja, is die ook waarschijnlijk gebleken Rooms, hoor. Ja. Gebleven. Uh, want er wordt wel gezegd van Willem van Oranje en Hendrik van Brederode... die waren protestants geworden, maar ja. dat... Nou, het, het heeft er alle schijn van. <laughs> nou, iets meer dat uh, Hendrik van Brederode op zijn sterfbed nog de pastoor heeft laten komen. Uh, ja, uh, je, uh, kan uh, maar, je kan uh, me nooit weten. Met... Oké, okay. hartelijk dank. Mensen kunnen er dus vanmiddag naartoe. Inna. Ja, Hans en Margreet uh, Kluit, de grote kerk in Vianen. Dus een heel mooi paragraaf. Meer informatie via nieuwshow.nl. Zometeen, dan is er nog uh, kamerbreed. Wie zijn er in te gast? Nou, Corrie van Brenk, lid van de SER voorzitter van de Avacabo FNV. Verder het VVD Tweede kamerlid René Leegte... en zijn collega bij GroenLinks, Lisbeth van Tongeren. Wij zijn de volgende week weer. Dankjewel, Jan Mon. Graag gedaan. Dag. Gerard, ik heb slecht nieuws voor je. Dagelijks krijgen honderden mensen te horen dat ze hun werk kwijtraken. En daarom hebben we met ingang van 1 januari...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 Zwemmen of eerst mitsit golven? En mag ik me ook laten sminken of naar de show of naar de speel? Ruimte voor de zomer bij Landel Green Parks. <laughs> Boek nu de beste last minutes voor de zomervakantie op landel.nl. Leonard Cohen. It. Op 18 september in Ahoy Rotterdam. Met The Old Ideas World Tour. To en Nu een extra show op 20 september in de Ziggo Dome Amsterdam.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 Dit is Radio 1.